Het is Hewald de Jong met het NOS-journaal. CDA-Europarlementariër Esther De Lange heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van het Europees Parlement. De 46-jarige De Lange is nu onder meer vicevoorzitter van de EVP, de Europese Christen-Democraten in het Europarlement. Volgens ingewijden is ze een kanshebber. Haar belangrijkste tegenstander is haar EVP-fractiegenoot Roberta Metzola uit Malta. De EVP bepaalt woensdag wie de kandidaat parlementsvoorzitter van de partij wordt. Na de rellen in Rotterdam van vrijdag zitten nog acht mensen vast. Het OM zegt dat er bij elkaar 49 arrestaties zijn verricht. De acht worden onder meer beschuldigd van openlijke geweldpleging, vernieling en het belagen van hulpverleners. Mogelijk volgen er nog meer aanhoudingen. Het OM zegt dat het erop lijkt dat vier mensen door kogels zijn geraakt. Geruchten dat er doden zijn gevallen worden met klem ontkend. De Chinese tennisster Peng Shui heeft in een videogesprek met voorzitter Bach van het Internationaal Olympisch Comité gezegd dat ze veilig is. Volgens het IOC is Peng nu thuis in Peking en vraagt ze de buitenwereld haar privacy te respecteren. De tennisster verdween begin deze maand nadat ze voormalig vicepremier Zhang Gaoli van seksueel misbruik had beschuldigd. Nabestaanden van de Israëlische atleten die bij de Olympische Spelen in 1972 om het leven kwamen, eisen smarte geld. Elf atleten werden in het Olympisch dorp in München gegijzeld door een Palestijnse terreurbeweging. Bij de mislukte bevrijdingsactie kwamen alle atleten om het leven, plus één Duitse agent en vijf gijzelnemers. De namenstaande eisen 10 miljoen euro per gedode atleet. Het geld zou moeten worden betaald door Libië, omdat volgens hen oud-dictator Gaddafi de aanslag mogelijk heeft gemaakt. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Minima tussen 0 en 3 graden. Morgen zonnig. Het wordt uit 6 graden in het oosten tot 9 in het westen. Ook de dagen daarna rustig en fris herfstweer met later in de week weer kans op wat neerslag. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goedenavond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1465. Mijn naam is Ben of Eugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age Muziekprogramma. We gaan beginnen met uh, een gloednieuwe muziek van Nancy Shoup Wu. Ja, een beetje Chineesachtig chinees naampje, um, maar geen onbekende voor ons. Nancy die gaat al een aantal jaren mee um, en zij heeft het nieuwe album Full Bloom gemaakt... Daarna Suzanne Teng met Gilbert Levy en met het nieuwe album o Whisper. Dan gaan we weer natuurlijk het nodige wereldmuziek draaien, world music. Um, en dan gaan we terug in de tijd en dan hebben we het echt over jaren als 2006, 2007, Sekko Keta Quartet met het Afro-Mandinka muziek en eh, dan natuurlijk daarna nog eh, songs for Lena improvisaties eh, onder Hopi Long fluit eh, van Gary Straut-Sos, Straut zo zal ik het maar even uitspreken. Dan even kijken door in de lijst. We hebben ja, Moments of Peace van Jonas. We hebben Healing Music en uh, Sleeping on the Clouds. Fantastisch, die, die titels altijd. Daar kan ik me al, daar eigenlijk altijd een beetje vrolijk van. Zoals ook Dream World, uh, Mantra Music. Er zijn wel titels die echt bij de Peaceful Radio Shows horen. En wat dacht je van de afsluiter van dit uur? Transcendental Reiki Music van Mahanta Das. Dat is, dat is een lekker lang nummer. En we gaan daar natuurlijk, nou ja, als het zo uitkomt, ook wat langer van genieten. En niet langer van genieten, dat kan in ieder geval als je luistert via de website van peacefulradio.info. Daar vind je dit programma dan ook terug. In een uh, twee uur lang achter elkaar zonder gesproken woord. En dan krijg je mijn hand uit das wat langer te horen. Veel luisterplezier.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 The man who left the man who did the man who did the man who Visit my website at katherinek-music.com.